Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oostenrijk zijn drie Nederlanders opgepakt voor plofkraken op pinautomaten. Het zijn twee mannen uit Den Bosch en Amsterdam en een vrouw uit Hoofddorp. Het aantal plofkraken in Oostenrijk bij banken en geldautomaten is de afgelopen tijd sterk gestegen. De Oostenrijkse politie kwam de verdachte op het spoor na internationaal onderzoek. Nederlandse baby's kunnen vanaf volgende maand worden ingeënt tegen het RS-virus. Dat is een verkoudheidsvirus dat bij kinderen veel voorkomt, maar voor baby's erg gevaarlijk kan zijn. Jaarlijks belanden tussen de 1.500 en 3.000 kinderen met RS in het ziekenhuis. De inenting moet het aantal flink verminderen. In landen waar de prik al wordt gegeven is het aantal ziekenhuisopnames met 80% gedaald. Douwe Egberts komt in Amerikaanse handen. Het moederbedrijf wordt gekocht door drankenfabrikant Curic, Dr. Pepper voor 16 miljard euro. Volgens Roeland van de economieredactie zorgt onder meer de grote vraag naar koffie voor deze overname. denk ook bijvoorbeeld die koffiemarkt, die is ook behoorlijk in beweging. Hè? Koffie is hartstikke duur, zo'n pondspak. Nou, je mag blij zijn als het onder een tientje is, zeg maar, als je het koopt in de winkel op dit moment. Ja, het zijn hele hoge prijzen. Dat heeft ook te maken met een hele grote vraag naar koffie. Koffie is echt populair. Denk bijvoorbeeld aan Azië, waar men uh, ja, in toenemende mate graag koffie drinkt. En dat zorgt er echt voor dat uh, ja, die concurrenten elkaar ook echt goed bekijken op dit moment. Met de overname wil Keurig Dr. Pepper zo... Een belangrijke speler op de koffiemarkt worden. En Walibi Holland trekt zijn omstreden reclame definitief terug. De commercial voor de Halloween Fright Nights kreeg veel kritiek. In de video wordt een doodsbange vrouw geveild en vermoord... ...terwijl griezelige figuren, vooral mannen, eromheen staan en lachen. Nummer 39. Eén nee. oh. die ander. Social media kwamen er over honderden woedende reacties. Ze zien een verband met femicide. Eerder gaf het pretpark weinig om de reacties. Maar nu zeggen ze dat ze snappen dat de beelden. in de huidige maatschappelijke context extra gevoelig kunnen liggen. En dat ze niemand willen kwetsen. Er komt een nieuwe campagne. Het weer in het noorden wat meer wolken. In het zuiden zonnig bij 21 tot 24 graden. En morgen wordt het weer iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengrond van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging nu doorwerkzaamheden op de A10. Daardoor file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Velsen 14 kilometer met bijna drie kwartier oponthoud. De A10, de A10 Zuid, tot en met Oost, voor Durgedam 15 kilometer file rijden met ook drie kwartier vertraging. En daardoor is het ook erg druk op de N208 Zassenheim, richting Velsen, voor de aansluiting met de A22, 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 En uh, vanmorgen heb jij uh, de burgemeester gesproken, Jano? Uh, ja, Bino? die op zijn beurt weer. Een, uh, gisteren om rond half twaalf een, een foto uh, en een tekstje schreef op Facebook... en dat zal ik even voordragen. Als een klein jongetje bouwde de broers van de burgemeester voor hem een zeepkistauto. En of hij echt reed, dat uh, weet David Molenburg niet meer. Maar deze foto, en dan zien we een klein jongetje echt in een uh, nou, getimmerd uh, uh, vehikel...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 heb ik even snel uh, gegoogeld ja, en uh, dergelijke. Uh, maar volgens mij was het met dag 2011. Oké. Okay. Dat uh, de laatste zeepkist er eens was. Dat dus 14 jaar geleden. Dat is alweer eventjes, een heel ja. tijdje geleden. Ja, ja. En gelukkig uh, nou weer uh, terug...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 Maar we hebben nu tijden gezien van 17 seconden, 18 seconden, 16 seconden. Dus het wordt he oh, 16 ja. Dus het wordt heel spannend, hè? Z zeker, uh, ja, dan we gaan we bijna naar een wereldrecord toe, uh, Carina. Uh, zeker, we gaan straks naar een wereldcoureur uh, primeur. Wereldrecord in zandvoort. Ah, wereldrecord is is Want overal in Europa zijn van dit soort safekist races.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 En ze hebben ook gekeken wat de leukste en mooiste cheapkist uh, uh, uh, uh, was. En er zat Jan Lammers bij, en er zat uh, Erik Beijers bij. En de burgemeester. En de burgemeester. En dat ja, ja En Dan heb je een, uh, een paar, uh, paar kanjers bij elkaar. Hè? Ja. Okay. Zeker weten, die zitten in de jury. En wanneer wordt het bekendgemaakt dan uh, na okay. deze reis? Ja, ja. Dan ja. Dus en daar zullen we bij zijn hoor.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 Ik denk... oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, spektakel, spektakel. Kleine wielen. Weer even wel? Meer ja, kleine wielen? Oh, maar iedereen is aan het juichen. Iedereen is aan het schreeuwen met vlaggetjes aan het wapperen. Ja, ik denk dat wij kunnen zeggen volgend jaar moet het weer, hè? Zeker, zeker. En ik denk ook dat het volgend jaar weer gebeurt, hoor. En iedereen is zo enthousiast en iedereen heeft zo zo naar zin. Het hoort bij een race-dorp, hè? Hoor je dit soort activiteiten te hebben?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 En uh, ik ben onderweg naar mijn busje, die staat ergens in het dorp. Oh. En dan gaan we door naar de zeil. Zo, zo, zo. En wat wat, wat kun je daar verwachten. Dus het beetje, is een beetje druk, dacht je. Ja, Ja, ja, maar. ja. Is dat uh, in Apkoude uh, niet uh, de, waar uh, die, uh, die uh, jonge dame, zeg maar, uh, om het leven is gekomen? Ja, die kwam uit Apkoude.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 ja, vandaag ja. zaten we tijdens uh, de Jack uh, Racing Days daar natuurlijk. Hoe ging het? Fantastisch evenement. Ja, fantastisch evenement gewoon. Uh, Jongens, dat is gewoon zo'n verschrikkelijk autosportfeestje. <laughs> en, uh, en, en ja, de kartrijden daar, we hadden heel veel verschillende natuurlijk uh, uh, race series hè, met uh, ook uh, wat is het? Uh, Euro 3 geloof ik wat er heet. Uh, mooie series, waren heel mooi veld. Ja, uh, prachtig. En dan je natuurlijk ook een paar zandvoortjes in, in die kartjes. Ja, je hebt ze waarschijnlijk al gesproken, Albert en Jan. Ja. En Jeroen. Ja, die had pech. Ik heb te gek. Ik heb, ik heb, ja, ik heb pech in de motoren. Ja. Uh, maar die kwam de eerste keer uit de kart. kijk dus ik keek naar zijn ogen en dacht ik... Uh, die had je te gekomen. Ja, ja, ja. <laughs> ja vader Blekemolle die vertelde dat uh, uh, Jeroen had een, een dag daarna... ondanks dat hij zoveel pech had en dus weinig had gereisd...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 Oh. <laughs> en uh, nou, je, je, je, je, als je dat niet elke dag doet, dan komen de spieren in je lichaam uh, tevoorschijn... waar je niet eens wist, de uh, eerste niet weet hoe ze eten, ja. De eerste, de tweede ook niet weet dat ze er zitten. En, uh, maar het moet zeggen, Jan is heel goed. En, uh, en alles, uh, ja, die, uh, die heeft ook lekker gereden. Dus je hoort dat er heel veel pech met, uh, met de kart. We hadden het net uh, met uh, Michel Blekemallen erover... dat het misschien wel leuk is om uh, die uh, karts, uh, zeg maar ook echt in een uh, klasse in te zetten... en dat er echt een uh, competitie verder gaat komen? Nou, in Engeland hebben ze dat, hè? In Engeland is er een uh, echte serie met die Supercats uh, op verschillende spies in, uh, in Engeland. Uh, dit is een soort. Uh, eigenlijk nu al een beetje aan het worden. wat vroeger zeg maar de Marlboro Masters op Zandvoort waren. Ja, precies. 3. Ja. Is dit voor de kats aan het worden op uh, Europa in Assen. Uh, een soort wereldkampioenschap? Ja, jongens, 62 van die katjes weg. Ja, ja. zeg Renno, maar dat moet komen. toch. dat moet toch in 2027 ook naar Zandvoort komen?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 Zo'n wordt het op een gegeven moment ook heel groot allemaal. Ja, nou. We zaten in de pits met de aantal rijders dus en zaten te kijken. Zijn jij dat doen? Ik zei gelijk, nee, niet meer. Ja, ja, ja, ja. Ja, geweldig. Nee, wel prachtig, wel nee, prachtig. 2027, nou. gewoon uh, lekker naar Zandvoort. Even, hey, we zitten ja. hier, natuurlijk een week voor uh, de DGP. Uh, de, de Grand Prix hier op uh, ja. Zandvoort. En die voorbereidingen, ja. jongen, jongen, er worden overal hekken neergezet, straten half afgesloten. En uh, de brug wordt ook alweer gebouwd, natuurlijk, bij. Uh,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 Zijn ze is ook alweer druk bezig, uh, Rendel. Ja, en volgens mij op de busbaan hebben jullie al die ventje dingen staan, of niet? Ja, ja, ja er staat uh, al van alles. Uh, er staat dus... al van alles, hè? Ik, ik, ik zag foto's erbij komen. er staat er al, Williams, Haars is er al. Uh, dus die staan al klaar om op te gaan bouwen. En uh, dan worden al die gebouwen weer neergezet natuurlijk. Ja, jongens, en nog een weekje. <lacht> en even perfect. Zeker nou, voor de mensen die dat uh, willen volgen, een beetje. We hebben Bas van Bodegraven van uh, CoMax, hebben we daar uh, bij. Uh,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 uh, met zijn keppertje, samen met zijn vrouw. In je rit, en, uh, ja. Ja, en die doet het al jaren. Dat ja, vind ik prachtig. Dat hij zo volhoudt, hè? Ja, elf, elf jaar doet hij dat, hè? Elf jaar ja. al. Uh. Ja, maar je komt hem in Oostenrijk tegen. Hongarije tegen. Je komt hem echt overal tegen. En weet je wat, die Ko-Max, heeft hij dus elf jaar geleden heeft dat opgezet. En toen ja. heb ik even gekeken, van hoe zat het toen met Max. En volgens mij zat hij toen in de Formule 3. En toen...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 Dat nee, moet je absoluut doen, want het is een prachtige winter. Echt een prachtige man. Hoe ziet jouw uh, dus GP-weekend eruit? Uh, ik zie dus geen weekend het is de laatste weekend voorbereiden voor de Salzburg. Oh, nee, zitten. nee, ik zit nog hier in de Salzburg, ik ben helemaal de dagen kwijt op de hand. Ja. Uh,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 Ja, dus ga ik ga lekker bij het borden voor televisie. kijk, kijken. Ja, het feestje wil je natuurlijk absoluut helemaal niet gaan missen. En eh, ik heb dus ik het wel uh, de vrijheid gehouden, maar er komt altijd wel al weer. Het probleem is bij nou als je heel veel mensen uh, in die 30 jaar dat je winkel had kijken, uh, ja. dan word je ook overal uitgedaan. Ja, maar als ja. je toch wolkt. Ja, ja, ja, leuk. <lacht> maar er is uh, de, nogal wat regen voorspeld. In ieder geval voor de vrijdag.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 dat is wel waar. Dus ik, ik heb zoiets van, uh, als, voor iedereen is het hele spelletje gewoon gelijk. Dus het, is, het gaat nu in feite weer, wie bouwt het beste chassis, wie bouwt de beste stroomlijn en, en, en uiteindelijk met al die nieuwe technologieën in dat motortje, en die motor is straks niet zo belangrijk meer. Hè. Het is al een rotzooi die er vasthangt, zeg ik ook op Dat wordt een heel belangrijk onderdeel, uh, wie het snelste weer energie kan regenereren, dat soort dingen. Nou, wie dat het voor elkaar heeft, die rijdt voor Ja, dat maar je, je, zie je nou al natuurlijk hè? met de auto's, uh, Mercedes, ja. uh, dat uh, McLaren doet het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 Ja, maar dat betekent in principe dat, want geloof mij, die techniek die in beide zit, is hetzelfde hoor. Dat en McLaren gewoon beter succes heeft op dan Die in feite uiteindelijk ervoor zorgt dat die banden niet opgefloten worden. En dat die ook uiteindelijk gewoon zonder dienstpinnen een hoek uit kan komen. En ik weet of je de laatste omboards een beetje hebt gezien bij Russel. Ja, als die af en toe op het gas gaat, bocht uit, ik zou het niet willen zitten. Het is alleen maar de draaiende wielen. Ja, die beelden waren helemaal duidelijk regel. Dan heb je het niet voor elkaar, dus uh, daar moet daar gewerkt worden. Dus ja. Het is allemaal puur afstelling, sachie, en dat soort dingen te maken. En we volgen niet ja. alleen uh, Max Verstappen natuurlijk, maar ook 4K uh, in uh, de IndyCar. En vorig ja. verleden had hij bijna geen plekje meer en kon hij, nou zeg maar, ik zeg het een beetje onheerbiedig, een B-team uh, kon hij in uh, terechtkomen. Uh, en wat doet hij het goed hè, in die auto? Ja, heel simpel, uh, niemand had dat van dit team verwacht.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 Ja, uh, simpel. Moet gewoon. <laughs> ja, sluit ik me helemaal aan. <laughs> Moet gewoon klaar. Ook, de, ook een Nederlander over zee, hè. En je is wel prachtig dat we daar gewoon zo'n elkaar kunnen. Ja, en, als we, als we Ge gewoon, gewoon een, een jongen uit Hoofddorp. Uh, daar hebben we het ja? over. Ja, en ik ken hem als een kleine jongen. Het was een heel bescheiden jongetje, hoor. Ja. Ik weet niet of hij het nu nog is, maar het was toen een heel bescheiden jongetje. Nou, vast wel. Met, met, zijn vader was een, of is Marijn van Kalmthout. Uh, ja. ja, die was niet zo bescheiden. Oh, was, die was niet zo, was zo bescheiden. bescheiden. Nee, <laughs>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 Ja, best wel. Dat zei ziek, dat durf ik nog niet. Ik ga ik een pilletje nemen. <laughs> nou, behouden vaart, dat zeg ik ook tegen jou. Oké, okay, dankjewel. Ja, veel tot... plezier Renal. Uh, en Hoi. Tot volgende week. Ja, of Kleine Jongen gesproken, ja. <laughs> ik denk, die heb ik ook nog ergens uh, in mijn collectie. De single van uh, André Hazers en uh, Kleine Jongen.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 Ja, ik weet het niet. Uh, we gaan het zien. Uh, ik, ik, ik maak geen lange termijn planning. Dan krijg je als je een beetje deze leeftijd hebt. Ja, dus waar, ja. ja, voor mijn kinderen wel. Maar, uh, ja. Ik ken het. Ja, Hoe gaat dat met je zo René eigenlijk? Die, uh, dat gaat goed, hè? Ja, het gaat best goed. Hij is vorig jaar eigenlijk uh, een beetje versneld overgestapt in die auto's. We hadden eigenlijk gepland dat een jaartje later te doen. Maar uh, dat kwam eerder door zijn succes in de kart, kwam dat wat eerder op gang. Dus dat eerste jaar werden we een beetje overrompeld. Zaten we nog niet helemaal in de ideale situatie. En maar nu...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 Girl crazy for me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 En uiteraard de Wienaars, uh, met name natuurlijk ook gefeliciteerd. En uh, ja, mooie prijs hebben ze dus gekregen. Waarschijnlijk ook dat van de ondernemers uit het dorp, hè? neem ik aan dan. Uh, dat die ook voor prijs hebben gezorgd. Nou, ik denk dat we ook... Uh, ik, ik zie dat de wethouder ook met heel veel tevredenheid terugkijkt. Maar ook Rob Langeberg van zandvoort Beyond En de wethouder zegt net, het racefestival is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 Dit mooie festival. Nou ja, het festival is vandaag ook heel begonnen. en de dagen hiervoor was natuurlijk al heel veel actief in het dorp. Maar waar we niet alleen ik, maar waar we heel tevreden over zijn, is dus toen deze Zeepkist-race is verlopen. Lang naar uitgekeken, jaren eigenlijk al is dit geweest. En ja, groot succes. Mooi weer, heel veel publiek.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 Ja, nee, dat zie je waarschijnlijk ook wel aan hem, dat hij straalt. En hier gaat nu het feest los. We hebben zo'n mazzel met het weer. Alweer een mooie dag. En nu gaat iedereen buiten wat drinken. Uh, ondertussen worden er allerlei dingen weer klaargezet. Denk ik voor nog meer muziek. Dus uh, nee, super geslaagd. Dus... Nou, daar, daar we kunnen, de, het, de daar kunnen zetten, we het top top heel mooi top. mee afsluiten als je mij hoort, Carina. En dank jullie wel voor de bijdragevraag, ja. Ger en uh, Carina. En uh, tot de volgende keer weer. En geniet nog eventjes We he, daar. Maak er, er een mooie uitzending van nog. Oh, Oké, okay, nog acht minuten Ger. Dus uh, <laughs> dat komt helemaal goed. Dankjewel. He. Hoi, hoi. hoi. Dag. Dag. Van Frankie Valley en de Four Seasons en Oh What a Night. Ja, nou ja, de, de uitzending die is voorbij gevlogen. Hè, ja, nou, ja, maar geen beest van de week. Maar geen beest van de week, nee, geen evenementen ge verder. Maar, van... maar ja, kijk, uh, we hebben wel beesten de komende week. Niet vandaag, maar kom beesten voor de komende week. En dan bedoel ik vanwege de inhaakdagen... waar we het vroeger altijd over hadden. Uh, bijvoorbeeld aanstaande dinsdag is het...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 Okay. Uh, om de, de nachtvlinders uh, te bestuderen, studeren. En, ja, ja. Dat zijn er heel wat uh, die ja. uh, ronddwarrelen. Uh, nou ja, we sluiten de week af met uh, zaterdag 30 augustus met de dag van de walvishaai. <laughs> dat is weer, net weer wat anders. <laughs> maar, dat uh, zit je bij altijd wat goed. Dat zit je zeker goed. Want als je maar diep genoeg die, die doorstijde opgaat, schijn je een walvishaai tegen te kunnen komen. Ja, ze zijn jij... nu dan daar uh, net voorbij dat uh, windmolengebied. Ja, ja, ja, ja. En die groot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 Wat Fred, hè, die zit uh, lekker ergens uh, in een uh, ander land waar het zonnetje schijnt. Nou, doet het hier ook wel, maar uh, ook nog even 10 oh. graden erbij. Oh, dus, okay. Weet je wel, oh, dat oh, soort uh, no. dingen. Hij wel. Wij hebben het met veel plezier gedaan, deze Zeker? uitzending. Nou ja, de verslaggevers Ger en uh, Carina, ook uh, bedankt. Erop, Iedereen dan. die geïnterviewd ge is en uh, Blekenmolen, uh, wie hebben we nog meer allemaal gesproken? Jan Lammers, de burgemeester. Uh, en, uh, uh, Chris en Chris Gotanes. En Chris Gotanes, ja, dankjewel. En uh, de Lossen. En Ren Lossen. Het kan niet meer op, hè? Wat een aftiteling al. Zeker weten. Nou, we zeggen tot een andere keer. Fijne zaterdagavond. En geniet nog even van het uh, gezelligheid in het uh, centrum. Met het uh, racefestival. wordt officieel geopend is. Now. En graag tot volgende week. Wat betreft uh, deze uitzending. Zandvoort op zaterdag.